Uur. Dit is Maud Schreurs met het CNW-journaal. 12 mijl van de Britse kustvissen. Bij de Brexit gaan de Britten mogelijk nog veel verder. De Vissersbond spreekt van een rampscenario... en is bang dat familiebedrijven in de kleine kottervisserij verdwijnen. Bij een zelfmoordaanslag met een autobom in de Syrische hoofdstad Damaskus... zijn twintig doden en tientallen gewonden gevallen. De politie had voor de aanslag drie auto's achtervolgd... waarvan werd vermoed dat er bommen in zaten. Twee wagens konden worden gestopt, maar de derde reed weg. Toen de politie die auto had omsingeld, ontplofte die. Als het aan bondskanselier Merkel ligt, hebben alle Duitsers in 2025 werk. Het is een van haar beloftes die ze maakte... in het verkiezingsprogramma van haar partij, de CDU... Op dit moment is 5,5 van de beroepsbevolking in Duitsland werkloos. Merkel wil het percentage halveren. Andere punten in het verkiezingsprogramma van de partij zijn een belastingverlaging, de bouw van 1,5 miljoen woningen en 15.000 extra agenten. De Duitse verkiezingen zijn in september. Het Duitse voetbalelftal heeft in Rusland het toernooi om de Confederations Cup gewonnen. In Sint-Petersburg versloegen de Duitsers Chili met 1-0. Het doelpunt viel in de twintigste minuut van de eerste helft na gestuntel in de Chileense verdediging. Het toernooi geldt als voorbereiding voor het wereldkampioenschap voetbal volgend jaar in Rusland. Duitsland trad in Rusland niet aan met het sterkste team. Zo ontbraken sterren als Neuer, Kroos, Müller, Boating en Kedira. Het weer overal droog en vannacht wordt het met 7 tot 11 graden fris. Morgen begint de dag met veel zon, later toenemende bewolking... en kans op een bui bij een graad of 22. En dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. zee, zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Ja, want kan je daar iets, eh, iets over vertellen? Hoe je godsleiding hebt ervaren in je leven? Bijvoorbeeld, zoals met dat huisje, heb je dat ook als godsleiding ervaren? Of eh, dat je je werk vond of andere dingen in je leven? Kan je daar een voorbeeld van, misschien van geven? Uh, oh ja. Uh, ten eerste dat ik bij die mevrouw op de zolderkamer uh, kwam te wonen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 Altijd de Heer bidden om hulp en om krachten dus je hebt echt zijn, zijn troost ervaren en, en is het ook zo in jouw ervaring dat je, als je de Bijbel leest dat als je dan de Heilige Geest leert kennen dat het dan duidelijker is wat je leest ja want hij heeft eigenlijk de Bijbel geschreven door mensen heen en daardoor als je hem vraagt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 Zonder. Er zijn, er zijn uh, stukken bij die, die ik van harte lief heb en die, die ik. Uh, die zo dierbaar zijn voor mij. Dat is. Uh, ik kan me bijna niet voorstellen dat ik mijn leven zonder Bijbel zou. zou. Uh, zou doorbrengen. Alles is eigenlijk... Uh, ja, dat, dat is mijn hele leven eigenlijk. Dat, dat is op, daarop gebaseerd. Uh, ik weet wel dat mijn vader... ging altijd na het eten de Bijbel lezen. En hij heeft veel psalmen met ons uh, gelezen. En het is zo... Dat als je ouder wordt, je dat allemaal weer boven komt en bijna woordelijk kan, kan vertellen wat er allemaal staat. En het is mij altijd tot troost geweest als ik er. Als ik, ik, ben in, ik ben twee keer in het ziekenhuis geweest, maar dan komen die woorden, dan kan je, kan je niet lezen of. Je kan het niet opzoeken, maar dan komen die woorden in je en die zijn je tot troost. En dat vind ik zo belangrijk, dat ook kinderen de Bijbel horen... opdat ze ook, als ze later ouder worden, het weer naar boven kan gebracht worden. En dat is ook weer het werk van de Heilige Geest dat hij je de woorden gods... weer naar boven laat komen. En dat is tot, tot kracht en steun voor je. Ja, maar dat is uh, wel heel mooi inderdaad. Als, ja, als jongere kinderen... dat ze al heel jong leren... dat ze dan, als ze het nodig hebben... Hè, zoals ja. als je in het ziekenhuis uh, komt... of uh, je verlies je baan... of, of uh, ja. je, je hebt uh, nare dingen in je leven... dat je dan toch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 Rijst nu zijn heilige naam met meer passie dan ooit. O, mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Hier, vol geduld, toont u ons uw liefde. Uw naam is groot. Uw hart is zacht, van al uw goedheid wil ik blijven zingen. Tienduizend redenen tot dank. in mijn einde komt zal toch mijn ziel uw blijven zien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 Meer dan dan zo angeloos veel meer. Was de prijs die u betaalde hier? In een graaf verborgen door een steen. Toen u zich had verworpen. En als een rood, geplukt en weggewoon. Nam weer de straat, en dachten mij meer dan.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 Toen u zich gaf, geborgen en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid, nam in de straat en dacht aan mij.